De regel 21 naar de punt. Goed kijken naar dat verhaal, goed visualiseren dat verhaal. Want erg belangrijk deze verhouding tussen uh, de mens en vooral feestvierende mens betekent dat de mens vreugde, veel vreugde heeft, et cetera, met de aanklager. En met de en met, beter te zeggen, met die armen. Hoe om te gaan met die armen, wie is deze armen, enzovoort. Uh, in elke toestand moeten wij daarmee rekenschap houden. Zo is de wereld gemaakt. En daarom gewoon verstandig is om jezelf aan te passen aan deze wetten, en niet steeds uh, vechten tegen de molens in. אינן תוינתח ולו היה מי שייביט עליו תוינן תוינתח אברהם היה משמשת המלחים והסרים דרין תוינתח וסרה היניקה הבנים מכולם משום שלו היו פירן תוינתח מאמינים כאשר ילדה אלה אמרו שיצחגו. 25, Assoeve. She. hashuk, He. Wiu. Koto. Punt. 21 naar de punt. Dus nog een keer. We wij, wij hebben geëindigd. Uh, uh, op het punt dat. Die. Aanklager die daalde af. Is altijd boven. Hij daalde af van boven. En. kwam voor de duur te staan. En. Deed zich voor als vermomde zich als een arme. Weloh, ja, mij, Shaja Bidallah, en was niemand die op hem zou keken. Abraham, 22 Hajam, Shamesh, het Lachim, Wasarim. Abraham diende dienstbewijs aan de koningen en aan. De aanzienlijke, 23 Sarah en Nika hebben niet meer kulam. Sarah voedde met haar borst voeding, voedde food, food, uh, de zonen van allen, of de kinderen van allen, zeggen dat de zonen, gewoon. Ni soms, loha, ju 24 ma mini, omdat zij geloofde niet toen zij een kind baarde, geloofde zij niet daarin. Ja, dat zij 90-jarige dat zij nog een kind kan krijgen. Ella Amro, maar zij zei Hoe as is Dat ietsgek is een vondeling 25. Dat van uit de markt. Van de, markt hebben ze hem, van de markt hebben ze hem gebracht. Dat betekent van de marktplein, op de marktplaats. Daar was hij ergens neergelegd, en wat hadden ze daar hem eruit uh, gevonden? 25, punt. zei, 26, He wie je het hem. In mijn hem. We Sarah 27. We tam lief En daarom brachten zij hun babytjes met zich mee. Staat het niet baby, staat het kinderen met zich mee. Ze zijn niet alleen maar zo'n babytjes. We Sarah lechautam en nam hen tot zich 27. We Hinikawotam lief En ging hen voeding borstvoeding geven in hun aanwezigheid. Punt. We ze ze, Mimale malel Avraham 28. Henikabanim Sarah. En dat is wat geschreven staat in de Torah. Wie zou zeggen, wie zou kunnen zeggen aan Abraham dat Sarah kinderen. Zonen staat het kinderen zo uh, borstvoeding geven. En daar staat in het meervoud in de Torah. En niet al, Yitzchak is het enkel fout. Eén kind. Maar staat het wel in het meervoud. En dat is dan, we zien het wel, dat het. De volgende pagina. Asulam, de rechterkolom. Sarah. Elabanim De vorige pagina nog, de regel 28, de laatste regel. Wea jatserichen, dus hij voegt ons toe, hasulam, wat aanvullende woorden, iets wat om, om de vertaling goed, fijnjes, vloeiend laten verlopen. En dat had moeten, hij had de, de Torah, en hij had moeten zeggen, de Torah had moeten zeggen uh, dat zij gaf een borstvoeding aan de ben, aan de zoon, aan de zoon, dus aan één kind. Sarah gaf borst aan een zoon, aan, aan, in, het, in het enkel, in het enkelvoud. De volgende pagina, Sulam de rechterkolom de eerste regel. El wat daai, maar uiteraard staat het wel Banim, de zonen, dat wil zeggen, benehem shar hem dat wil zeggen, de zonen van alle gasten. Twee, na de punt. Wat Thomas tien, Ahmad nou, en deze. En deze arme, deze aanklager, die stond voor de deur. Punt. Amra, drie, Sarah, Tzachok, Asali, Elohim. Sarah zei dan toen, eh, Elohim, maakte spot met mij, maakte wel, Tzachok betekent, uh, laag laagertje met mij. Dat is ook van het woord ietschak. Ja, ietschak is ook dus hetzelfde iets wat een lachertje van mij heeft gemaakt. Punt. Nou, dan bejaad Allah Hamastin, vir, nou ja kan hoe waar Marlo direct steeg de aanklager voor het aangezicht van Hashem omhoog voor het aangezicht en kwam te staan voor het aangezicht van Hashem vier waar Marlo en hij zei tegen hem dubbele punt ribon dubbele punt ribon olam. Atafaifa Marta, Avraham, Ohavi. Ene, asasuda, velo zes natale meuma. Velo lonim. Velo he kreef lefaneha, zeef yon. Yona jona acht punt. Meer vier punt. Dus hij zei tegen hem, Ribon Olam, de meester van de wereld. Ata Martha jij had gezegd. Vijf. Ja, ja, de meester van de wereld. Ja, Hashem had gezegd. Abraham, wie? Abraham is mijn lieveling. Kijk nou. Ineja, sa, Suda. zie. Zie nou. Hij organiseerde, hij maakte een feest. Hij maakte een feestelijke maaltijd. Welo, Natalie ga en gaf jou niets. Welo, Leonie, en ook niet, en niet aan de armen. Welo, je kreef le van echa, viel Jonah gaat, en bracht niet voor jou, dus als over, bracht niet voor jou als uh, geschenk aan jou zelfs geen, geen duif. Geen één duif Punt, zeven, we worden in e Sara Sarah om herd. Ze zag en ook nog bovendien, Sarah zegt dat jij van haar een lachertje heeft gemaakt. Negen. Nu zullen we leren wat het is. Wat betekent dat? Bijzonder belangrijk wat wij nu leren. Je begrepen hoe dat functioneert. Dat we nog een keer en nog een keer diep gaan begrijpen hoe functioneert dat eh, heelal, hoe functioneert dat ook ons bestaan. Binnen ons is het hele, het hele heelal is binnen ons. Yes, ze arey hoe? bij beikar tin. בארחנ סטורחים אורחים או בחסד והכול יומא וההו קאים אלף בפרשת אורחים בפרשת אורחים לזה לזה מן או שפיזי we beginnen dat te begrijpen. Arehu, het is toch hij, hey, is toch hij, hey, Avraham? Is het toch? Zijn niet staan die onderscheid, zich onderscheiden, bij elkaar hoofdzakelijk, onderscheiden zich door zijn uh, gastvrijheid en zijn en de geestet. We hebben kaim en al zijn dagen van zijn leven stond hij, bij um, het uitgaan van de gasten om gasten uitgeleiden te doen, alle zamen en en om de um, gasten uit te nodigen. Twaalf, we oh. schaar, dertien, je niet schaar wat daar was? miskana. We od, lama, hitria, had smog, hamikat reg, kmo miskana. Zijn Bazele basele, gabejachiri, goed koplette wat, hoe nu? Uh, vragen stelt, de reithalt uit deze zoger die belangrijke aspecten naar voren brengt, die moeten wij begrijpen. We um, we egen verscharen, hoe is het mogelijk? Dus hij was de, de koning van het uitnodigen van de armen en van alles. Hoe, hoe is het mogelijk? En hoe is het mogelijk dat je hier dat hij, Abraham zou juist struikelen in deze kwestie. 13. Shalom liten tzedakala miskala, dat hij zou geen uh, zou geven aan de armen, geen uh, liefdadigheid geven aan de armen. 14. En nog bovendien, en nog iets extra. Lama Hitriyah had Smohammed Katrek. Waarom de aanklager heeft de moeite genomen om zich voor te doen als een arme? Ja, dat hij voor de duur kwam te staan. Waarom heeft hij die de moeite ge genomen om dat zoiets, zich, zoiets te doen? Schrijn daar kobazele dat hij dat doet niet. Het is niet van anderen, met anderen doen ze doet hij dat niet. Waarom dat hij dit dat zo met Abraham? Ze is Amnam kan, aïno p'shuto. Wees ba ze, zeif en ten zo de gadol. Sheaïno bakadishin Amnam en maar hier is het niet zo naar eenvoudige betekenissen van het woord. Let op wat die Torah ons nu vertelt. Niet over een mens of een Jood, Avraham, die zo goed was en al die menselijke moraal enzovoort. Hier is het niet zo naar eenvoudige betekenissen van het woord. Jezus basé, zood gato, en er is hier een groot geheim, let op, een groot geheim, zevendien, die, dat van toepassing is, let op, alleen bij de hoge heilige Achtend, waarheen was En lees in de Zoger. in de Zoger uh, in het Hoofdstuk Parashat Pekudé. We, we zullen verder gaan. Komen we of niet. We zullen zien wat aan ons gegeven zal zijn. We gaan gewoon door met de zogen 19. Daar staat het. Daarover, daar wordt het gezegd. Wat hij nu gaat citeren ons. En zeer zeer. Dat is een hoog. Zeer zeer diep geheim. Wat daar behandeld wordt. 19. We zullen schonno, amarabishima. Afelga, we goelen. ze geeft het eh, beknopt, hij geeft het niet allemaal. Niet de, de hele tekst, alleen de kern. Weroaghmisab, 20 baaien, lachbaaien, le begol citrin. Ik zal het even gewoon, wat ik kan, gewoon wat het nodig is, vertalen, maar dan belangrijk is. De uitleg, wat hij ons nu zou vertellen. Want wij zitten niet in dat stuk. Daar zullen we dat uitvoerig daarover leren. Maar hier, een klein beetje. We zullen zo en dat is wat daar geschreven staat. In dat, wat tussen hakjes dan staat, in referentie, waar het is. We maar Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, had gezegd, afvalgave, ondanks het feit, dat, enzovoort, so zegt hij niet stukje, weggelaten. We rogen met en het onreinig, de onreinig geest, twintig baaien wenst, om hem uh, te ondermijnen, van alle kanten. Kijk wat belangrijk het is, dus nog een keer, dat de onreinig geest, wil hem, de mens, dus de tzadik, de rechtvaardige, wil hem van alle kanten aanpakken. betekent ondermijnen, zoals hij zegt. Naar de punt 20 Toen, 21, we eenmaal, we eenmaalag, Weil gade, het ja heeft, legale 22, 22, waar, Ленин кэтиши, элионин, элионин, вехуле. Дебанан го, 23 раза детвилин, леац на хат де Агла, 24. Де Япок, Левар, вейтхазин. Вехуле, ву bij 25 la ala le bego ka -kaddush. ala a dilan wechule 25 kadin loy katre glé veloy achil le avasha 25 le leila -le -le -le -le onletata wetata ik zal hier ook kort doen dat alleen maar een grote lenen om alleen even topjes daarvan te vertalen Let op. Maar dan, belangrijk is voldoende dan uh, van dat geheim dat wij een klein beetje aanraken. Nog een keer. Wat ons, wat, waar wij ons mee bezig zijn, wat betekent dat dat men dient te geven aan de armen? Natuurlijk, dat volk Israël dan speelt daarmee zo'n komedie dat, dat ze dat allemaal doen. Uh, naar buiten met de medemens dat ze hem uitnodigen uh, voor dat en dat ze denken dat ze daarmee iets doen natuurlijk ook dat is een, een leerproces natuurlijk ook wij moeten het ook doen maar dan betekent dat zonder te weten wat je doet en dan wie je geeft wie is de arme is, is, het, in, is het alleen maar een zinnenbeeld van wat wat men moet wel op welke manier moet men geven. En wat betekent geven. Let op. Toe. En. Bovendien. Of kom. We eenmaal Kom en ik zal je zeggen. Ik zal je één geheim. Vertellen. Zegt daar. Rabbi Shimon. Beloit ja heeft legale. En het is. Niet gegeven om. En het is gegeven, dat geheim is gegeven. Alleen maar. Gegeven alleen om. Onthuld te worden. Alleen aan. Uh, degene die. Alleen aan de. Hoge. Heilige. 22. We goeden. Kijk nou. Wat die zegt ons. Dat geheim. De baian. Go. Razen, twijlen, dat men dat het nodig is, let op, dat het nodig is om te, te stoppen, te in te werken in de twielen, in die doosjes, ja, die doosjes die men, ja, die men op het hoofd, jood uh, doet op de hoofd, die doosjes, ja, dat men dat zo van leer en dat dat men in die doosjes moet men erin stoppen. En inwerken daar Sarah de Agla. Een haar van een kalf. De Japok, lewaar. En, en dat haartje. Dat men in binnen dan uh, aanhecht. Die moet uitkomen naar buiten. Goed opletten wat, wat hij zegt nu. En weet gaza. En het moet gezien worden. Kijk, dat is als, als mijn volk, de, als zij Israël, zou dat weten. Hoe dat zit in elkaar en wat het allemaal betekent. Want, nogmaals, zonder zoger zou ik het ook niet weten. Ik heb ook tvielen thuis. Zonder te weten waarom, wat zit daar. Zo'n hartje wordt het eh, zichtbaar. Een klein beetje zichtbaar wat eruit komt uit deze doosjes. doosje van die, van die vielen. Dus daar moet een hartje van een... Uh, Kalf moet dat wel uh, verwerkt worden. Waarom? En dat is een topgeheim. Dat alleen onthuld wordt alleen aan grote heiligen. Begrijp je, dat is Ja, dus dat is dat ga goed kijken wat hij ons nu vertelt. Wat, welke grootte, welke diepte is gegeven aan dat volk, let op. Uh, we gooi 24, enzovoort. We hao, Sahara, bai, le leala. Le en dat haartje is nodig om binnen te brengen, binnen de Hoge Heilige ervan. Enzovoort. Dus eigenlijk dat stukje haartje dat brengt de mens naar de Hoge Heilige 26. Kedjin. Dan en dan zal hij niet aangeklaagd worden. En dan men, zal men hem niet kunnen onrein maken. Nog van boven, nog van beneden. Kijk, zie je wat, wat, welk geheim is het? ...gestopt juist in dat materiële ding als het ware om te laten zien. Niet dat dit iets materieels, we hebben geleerd, niets, is, niets materieels kan de mens redding geven. Niets, in niets materieels, sluit op nog een keer, zit iets heiligs. Nee? Maar als een mens weet wat hij op zijn hoofd legt, ja, welke bescherming daar zit, dat stukje ha dat dat haartje... Ja, men denkt altijd aan de teksten, ja... aan die uh, perkament pergament, ja, pergament waarop de woorden van de Torah staan. Ja, vier, vier fragmenten uit de Torah. Men denkt dat dat is wat de beschermde mens. Nee, hij zegt: naast dat bestaat nog dat klein dat stukje haartje dat verwerkt wordt. Dat, en dat haartje moet nog naar buiten komen eigen doosjes en moet nog gezien worden en dat brengt dan dat de mens zegt die dat brengt dan die dat dat dat uh, bewerkstelligt, dat de mens dat dan niet uh, kunnen worden onrein gemaakt, of kwaad kan, zal hem dan niet dat Iets geweldigs wat je zegt. Nog van boven, nog van beneden. 27, na de punt. De haddoegte, ja, hivle. Let op, wat je zegt ons, Omdat een plaats wordt aan hem gegeven. Aan die, aan die onreine kracht. Daarmee, let op, daarmee wordt dus de, de plaats gegeven aan die onreine kracht. Kan je je voorstellen dat in dit feeling, daar zitten dus de Heilige der Heiligen, vier stukken, vier stadia van het hogere, dat zijn vier fragmenten van de Aydé Torah. En daar moet je ook juist dat stukje haar erin stoppen, dat betrekking heeft op de Citra Agra. Dan heeft ook de Citra Agra een stukje, een stukje in het Heilige der Heiligen, als het ware, in dit feeling. En daarmee de mens gewaarborgt zichzelf dat de Sitra Achraham hem zal dan niet aanraken. Nog boven, nog beneden. Duidelijk concept, en nu gaan we verder. 28. We I, Le. 29. Baha'i Kedusha le le tata, dertig le eila. En nu deze zin, bijzonder belangrijk. Nog, mijn vrienden, nog een keer, ik wil het. We moeten het weten, want dat is de kroon, het kroonprincipe van het bestaan. Niet zichzelf afzonderlijk denken dat jij iets heiligs kan zijn zonder iets te geven aan die Citra agra. Duidelijk, aan die armen die zichzelf als arme zo verkleedt, want die heeft ook nodig dat, duidelijk, Citra agra kan niet zelf, heeft niet zelf niets van zichzelf. Citra agra heeft altijd iets nodig van, het, van het, de tafel, om iets te ontvangen van de tafel van de, het heilige. Dat is wat we hebben ook geleerd, herinner je, nog in de basiscursus over, die, over dat principe, over dat botje, het botje voor de hond. Dat is wat hij zegt. En zou deze, dat deeltje, niet gegeven worden aan hem, in deze heligheid. Ja, in dat hele heligheid, zoals, zoals in de, in de tvieling. Ja, gille avaschale, let op. Dan zou, dan zou hij, of dan zou hij, die, dus de aanklager zou kunnen, de mens dan uh, onrein maken, kwaad brengen aan hem, letaten beneden. We zal ik met kateren En zal de aanklager, de aanklacht zal voor hem, de aanklager zal voor hem opstegen naar boven. We goelen enzovoort. Kijk nou hoe geweldig wat wij leren. Kijk nou hoe moeten wij dat omgaan in deze wereld. Geen comedie spelen van heilige, heilige goed niemand is goed, en gelukkig dat de mens het zo gemaakt Alleen Hashem is goed, en geen, zoals Yeshua zegt ons, alleen Hashem is goed. Hier is het altijd, altijd te maken met we een Dat Let op wat hij ons nu vertelt. Laten we nu hem horen, we hebben nog een klein stukje te gaan. Pirouche. Het is geen makkelijk, gemakkelijk ding wat wij leren. Het vreet enorm veel energie, enorm veel aandacht. Let op. Pirouche. 33. קימטרם גמרא תיקון. אי <אנת> אפשר להavir תוו ינטר תה סיטרה אחרה לגמרא. ואפי לו הצדיקים ואכו душиן דרינדר תה חיי יהנין. וхаמא שחד צדיק нисхарלא סוטם Batahara. In de enige od koog, 34, het vijfde woord, koch kaf, he, in plaats van he, moet je dan dat linkerpootje linker pootje, doortrekken en get maken. De regel 34 van het vijfde woord in het midden. Ongeveer. Le citra agera, leka treg, alave, 35. Ulehar Ot, Makom, Chisaron, Wamitswa. En nu goed kijken, voet hoe hij ons legt dat uit uh, Hasolam in de taal van de Kabbalah. Pirouch, de, de uitleg, 31. Kimeteram Gmaratikun, want voor de Gmaratikun, is het onmogelijk om de citra agra helemaal uh, voorbij, zeg je dat? Hè? Huh? Voor, of, of helemaal voorbij laten, of, voorbij laten komen, ja? Of, ja. Of uit uh, uh, uh, uh, uh, uh, de wereld te halen. Ja. Yeah. Waar Philo had sadikim, let op. En zelfs de hoge rechtvaardige en de heilige let op wat hij zegt ons... 33, zelfs zij dat niet kunnen. We gaan maar zediknis haar let op, en hoe de rechtwaardige ook uh, voorzichtigheid uh, voorzichtig omgaat ermee, lasot met zwa om een voorschrift in zuiverheid te vervullen. 34. Die nee niet alot blijft nog de kracht voor de andere Achra om hem aan te klagen. 35. 35. Onder Harot, Makomach, hisaron bij mij op en om te laten zien de plaats van het tekort in het in zijn vervullen van het voorschrift. Duidelijk hoe dat ziet. Dus hoe de, zelfs de, de grootste heilige in onze wereld, ja, in de rechtvaardige. Hoe, hoe, hoe heilig hij, hoe knap hij dat ook niet doet, elk voorschrift. Altijd blijft er plaats voor tekort. Dat de Siterachra altijd kan aange, aan, aanklagen hem voor, voor wat er ook nog is. want altijd, kijk, tot de gemar te blijft altijd tekort, of niet? Altijd iets tekort blijft. dus. Ook Yeshua. Dus. Huh? Ook Yeshua. Oh, niet. Yeshua, kijk, wat wij leren, tekort, hij bedoelt alle heilige alles wat er is. Hij bedoelt dan, wat hij zegt nu, tzadjikim en heiligen, bedoelt van deze wereld. Hij bedoelt, Yeshua, kijk, Yeshua had in zichzelf geen, kijk, Waar vandaan komt de onreinheid? Uit het lichaam, wel niet. Uit de wens om te ontvangen voor zichzelf, let op. Dus Henk zegt, Yeshua ook niet. Nee, Yeshua, Yeshua nee. Omdat hij zegt alleen de vader is hij. Yeshua niet, kijk, waarom niet? Goed opletten. Goed opletten. Wie, de mens die doet met zwot, de mens die voorschriften van Hashem, van de Torah doet. De Torah is de en Pin, de kracht van de en Pin. Yeshua is de kracht van ketter van de Yeren Pin. of De Torah is de en Pin. Dus elke mens die zich dus verbindt door de Torah tora verbindt zich met de en Pin. En natuurlijk de mens altijd tekort komt ten aanzien van de en Pin, de Torah. Ja, de mens betekent de, de mens betekent uh, de wens om te ontvangen voor zichzelf. Hij kan zichzelf transformeren enzovoort, so maar hij blijft maar behoren tot de vier stadia. Yeshua is de wens om te geven. Dat is de enige ziel die als daarom alleen Yeshua kon als reding hier op aarde komen en alleen Yeshua brengt de redding en niet iets anders. Alleen deze ziel. Alleen Yeshua heeft de negen onderste op, uh, aangehecht aan zichzelf, aan zijn ziel. Want wat is, de, wat is, wat is, uh, wat is dan onreinheid? Hoe komt de onreinheid? Dat is de, komt door de vier stadia. Ja, vier stadia. De wens om te ontvangen. Yeshua is de wens om te geven. De wens om te geven kan niet. Ja, het is dus de wens om te geven. Daarom en uh, wat ja. hij zegt van, uh, wat Yeshua zelf zegt. Niemand is uh, goed, alleen de vader. Precies. Sluit Yeshua, hij sluit zichzelf dus eigenlijk Heel goed. Yeshua, kijk, Yeshua zei ook. Hij, ik ben ook niet, waarom, waarom noem je mij goed? Goede. Ja? Of niemand, ja, alleen de vader is er. Wat hij bedoelde daarmee, dat... Uh, hij hij bekleedt precies, hij bekleedt de vader de yeah. vader is in hem ja, hij bekleedt hij, is dus, uh, hij de vader hij is ketter hij is gekomen in deze wereld en zolang hij in deze wereld is geldt dat wat hij zegt dat niemand uh, is goed als, als, als de vader de maar zodra de ziel van Yeshua is ...vertrokken hier op van aarde... ...dan is er niets... ...meer van goed opletten... ...hier zit het geheim van de geheimen... ...dan zit er geen lichamelijk meer... ...geen beletsel meer... ...om geen... ...ding, geen iets... ...wat maakt... Uh, Yeshua ...minder dan zijn vader... ...daarom zeg je... ...ik ga omhoog en ik ga dan... ...aan de rechterkant van Hashem zitten... ...betekent... Uh, ...een worden met Hashem... ...in absolute eenheid... Ja? ...daarom is het... Uh, ...na het vertrekken van Yeshua... Uh, ...dus wanneer Yeshua al geen lichaam meer heeft... ...dan is het om het even wat wij zeggen... ...of wij gaan... ...naar Yeshua of wij gaan naar Hashem... It is, it ...is eigenlijk... ...hetzelfde, als wij gaan naar Yeshua betekent ...dan, dan ontvangen we het licht... ...als wij spreken van Hashem... ...we kunnen niet naar Hashem komen naar de vader komen zonder eerst naar de ketter komen, te komen ja. en als we naar de ketter komen komen we dan tot naar, naar de vader dus absoluut uh, absolute eenheid bestaat daarin, maar geen mens kijk nou wat de bevestiging nog een keer wat wij zien hier uit wat wij bij een paar nog vele keren, de laatste keren ja, laatste lessen hebben we gezegd steeds gaat benadrukte wij dat dat er geen mens bestaat op aarde, geen mens bestond bestaat of zal bestaan op aarde, die, zal, die, die niet aangeklacht zou kunnen worden door de Citra Achre. Dat betekent overal altijd is er, um, al is het maar een klein beetje, maar er altijd iets is dat. Khisaron uh, is tekort. Plaats van tekort in de mens is in zijn je, vervulling van de voorschrift. Als je dat ontken, dat feit, ben je, dat is eigenlijk al een zonde op zich. Want ja. dan, dan ontken je, dan je, je het, dan. Absoluut. Ja, als een mens dat zichzelf on, dat ontkent, als een mens zegt: Ik ben goed, ik kan wel nog goeder zijn. Ik ga nog goeder zijn. Ja? Ja. Dan. Ik heb nog goederen, goede dan, dan word, word ik nog het goederen. Dan zegt hij eigenlijk, dan heb ik dat gaatje. Dan zeg je nou, dat... precies, dan, dan zegt hij daarmee leugen. Mm. Ja, ik, dan ten eerste zegt hij leugen, dan zegt hij dat dat is wat Yeshua altijd had gezegd tegen die Fariseers en Sadduceers. Nee? Omdat, omdat, ja, zij menen dat zij de zonen van Abraham zijn. Hij zegt nee. Met andere woorden, geen mens is die die, die dat om zo de wereld is, is gemaakt, en ook natuurlijk door de zonde. En Hashem, hij heeft alleen op deze wijze kan de mens de vrije keuze voor, uh, uitoefenen. Right? Alleen op deze manier. En alleen op deze manier, de mens kan steeds corrigeren zichzelf. Werk hebben hier op aarde, om uh, verdienen het hogere. En niet zomaar ontvangen dan als cadeau om niets. En, uh, en dat is dan wat ja, we leren hier. Ja. Dus, Oliwikach, Echina, Shem, Itbarach, 36, Bishwila, Tzadikim. Of in Acherle, Achnia, 37, Walistom, B, Amika, Trek. En nieuw goed opletten, nergens aan denken, probeer... Jezelf te verbinden met de zoger, wat de zoger zegt. En dan zal je dat zien. En daarna thuis ga je dat verder uitwerken. Dat is het kroonprincipe van alles. Natuurlijk alles in alles wat we leren zitten, In allerlei dezelfde aspecten van alle kanten uh, belicht. Maar kijk nou wat je zegt. En daarom. Hashem overho. Hashem het barak. Daarom Hashem. De gezegende heeft voorbereid voor de, de recht, voor de rechtvaardige. Let op. Voor de rechtvaardige. De, wie, is de, wie zijn de rechtvaardigen? Zij die de rechtvaardigen. Ja, dat zijn de rechtvaardigen. Voor de rechtvaardigen heeft hij voorbereid. Dat gemaakt voor hen een, een speciale manier. Let op. Om de mond... ...van de aanklager... ...te onderdrukken... ...te ondermijnen... ...betekent... Beg ...begrijp je wat de mond... ...de mond dat die, niet, dat die niet kan aanklagen... ...dus de mond van de aanklager... ...te ondermijnen... ...en dicht te stoppen... ...dus om hem als het ware niet... ...hoe kan je dan... ...in godsnaam... ...hoe kan je dan, hoe kan je dan de mond... ...van de aanklager... Uh, oh, Nee, precies. Hoe kan je de mond van de aanklager doen dichtklappen als geen mens op aarde, let op, ooit tot de kmartikoen zou kunnen eh, zijn zonder plaats van tekort. Zodra, zolang wij tekort hebben, altijd bestaat er een aanklager. Ruudelijk. Want de aanklager is juist aangesteld om ons te richten, ons te helpen, om steeds te kort, ons tekort steeds kleiner te maken, kleiner te maken, totdat het uiteindelijk de mart martikun zal komen. Dus dan, hij zegt hij dat Hashem heeft speciale constructie bedacht, gemaakt voor de mens die saddiki is, oftewel de mens die zijn bestuur rechtvaardigt, dat is de tzadik, om uh, de mond, let op, van die aanklager dicht te stoppen, dat wil zeggen om uh, toch wel in deze, met deze tekort, met al die tekorten die de mens heeft, toch wel een vorm van oplossing te, te vinden tegen deze aanklager. Dat is allemaal wat wij nodig hebben, ja of niet? Wij zijn allemaal, iedereen heeft zijn tekorten, let op. Okay. Wat is dan deze de, de, de, de, de manier, zoals Hashem heeft dat aan de mens uh, voorbestemd? Let op. 27 na de punt. Wie komt? Litèn, hevek, moat, 38, Ella me katreg ha ze, sje nis ar, sze bies wil neijchen en dertig ze, nis stampi vsjelame katreg, wejnorot se, viertach le katreg Allah, kiddlke dee, sze loju vat hel kome agdusha, eenen en dertig sze jeslom miotah mitzwa. Ech dat is wat ik jullie vertelde. Al die jaren dat, dat niets anders in de wereld biedt deze wijze van het werk van Hashem. Hoe Hashem wil dat de mens tot hem komt. En dat is wat we leren hier in de zogen Dat is eigenlijk iets wat we kunnen toepassen in elk onze handeling. Steeds daarmee gekomen... Uh, uh, dat dit principe diep, diep in jezelf, in je hart en steeds correcties doen in elke handeling wat je, wat je, alles wat jou tegenkomt, wat je gedachte handeling wens en steeds dat aanpassen dat, steeds toepassen sorry, en aanpassen en zichzelf uh, aanpassen en toepassen deze groen, dit kroonprincipe let op, we hoe en wat is dat? Welke manier is dat? En dat is om een klein deeltje van het heilige te geven, 38, aan deze aanklager dat overgebleven was. wil ze niet dat daardoor zal de mond. Van de aanklager dicht, dicht geklapt worden. En hij zal dan niet meer willen, willen om die mens aan te klagen. Duidelijk, als je hem iets geeft, dan is hij ermee bezig. Dan, hoeft dan, euh, dan zegt hij: oké, okay, is genoeg. Dan is hij, hoeft hij niet aan te klagen de mens. Net als met dat hondje, zoals we dat geleerd hebben. Ja? Dat als je een hond die blaft. En je ziet, de mensen zitten aan de tafel, aan, aan de koninklijke tafel, betekent het heilige. En dan de hond die blaft, of die dan staat daar te, um, met zijn bek open. En dan, de zin, de zin, de zin. en dan als je hem geeft, dan is iets, iets en uh, bot van de tafel, ja, iets. Nou, dan gaat hij, dan zit hij in een hoekje omhoog. Oh, je ziet, lekker, dan is hij bezig. Dan, laat die over, dan kan hij alles doen. Je hoeft niet aandacht te schenken aan hem, hem te aaien enzovoort. Allerlei andere dingen dan. wat hij dan doet. Uh, uh, en, uh, en dan is hij bezig, en is hij is lekker bezig daarmee. Kedé, veertig, shelo, je gul kom Opdat, let op, opdat een deel van het heilige niet teloor zou gaan. Welke, welke deel hij heeft uit van dit voorschrift. Welke deel, de, de, kijk, dat stukje delta, dat stukje wat uh, de mens, een mens niet kan vervullen naar behoren, ja, dat stukje tekort, dat, daar heeft aanspraak wie? De citra agra, ja of niet? De, de delta, dat delta, dat verschilletje. Daar, daar moeten we erg om, voorzichtig om zijn. Dus om dat niet te, te geven aan de sitra agra. Want alleen daarover kan die aanklagen, de mens. Ja? Waarover? Alleen op dat, dat deeltje, dat dat, deeltje, dat het verschilletje... ...tussen de volmaakte uitvoering van de mitzwa... ...en niet volmaakte. Daarmee als je geeft aan hem, als men geeft aan hem... Een klein deeltje van die delta, van dat verschilletje moet je ja, het geven. Van, het, ja, van, het, van, het, ja, van dat verschilletje moet je geven aan, aan de aan aanklager. In plaats van het hele delta. van het hele tekort wat je hebt, ja. dat hij dat aanklaagt je ja, daarvoor. Alleen maar een klein beetje geef je aan, aan hem. Aan hem van het heilige dat wat toebehoort aan jou dan zal hij jou vrij, vrij, dan zal hij niet aanklagen jou voor dat deeltje, voor dat tekort wat jij hebt in het vervullen van, van de voorschrift. 41 naar de punt. 42 not niemand willen. Dat dat is het geheim van het haartje dat wij geven, dat wij stoppen ...in de twielen... ...in die doosjes. En kijk nou... ...dat is juist waarover... ...de, de staat in de Torah geschreven... ...dat, dat het zal zijn... ...als teken... Op, ...op je voorhoofd. En de volkeren... ...herinner je nog... ...de volkeren zullen kijken... ...zien dat op je voorhoofd... ...dat teken met de schepper... ...en ze zullen ontzag hebben voor jou, omdat de Shashem is met jou. Duidelijk, duidelijk waarom de volkeren der wereld zullen ontzag hebben dan voor jou, omdat daarin zit de kracht van de redding, de redende kracht zit daar in dit een geestelijk gezien. Omdat daar zit ook een stukje, een stukje voor de aanklager voor de Waardoor de aanklager zal jou met rust laten. 42 na de punt. We hoezo zat Cira meestal We de linker kolom, de eerste regel. Para aduma. En nu de laatste nog paar woordjes. Probeer nu afvolledig te concentreren, want hij geeft nu het resumé. Let op. En dat is het geheim van Seir Amishtaleg. Dat is het geheim van die bok. Die wegzendende bok. Ja, herinner je nog? Die twee bokken die op de Yom Kippur werden uh, voorbereid in the de tempel. De ene was voor Hashem en and de andere was voor Azael. Herinner je nog? De andere was het om weg te sturen naar de Sitra Achra toe. Dat is dat het geheim om dat, om dat bokje... Weg te sturen, dan men had, men had een boekje weggestuurd, herinner je nog? Men had een boekje weggestuurd met een man. Die moest hem brengen ergens naartoe, naar een speciale plek, ver. Een plek dat eigenlijk overeenkomt met de plaatsen waar, naar krachten waar dus de Sita Agra is, uh, heerst, ergens in de woestijn. Want de woestijn is een plaats voor de Sita Agra. En dan moet je dan ergens hem brengen daar en van, die, van de Van een hoge plaats naar beneden gooien je hem ja, deze, om dood te, te maken hem euh, deze, en dan is het op deze manier voor, zou, zou dat, de zonde zou van Israël zou vergeven worden wat betekent de zonde vergeven worden want dan betekent dat de sitra agra zich bezig zou houden zou gaan houden met dat bokje en zou niet gaan aanklagen op deze dag van Yom Kippur op deze dag wanneer het volk Israël staat voor de schepper, zal hem dan niet aanklagen voor hun tekorten. Dat was de bedoeling. Precies hetzelfde is het in elke toestand van onze dagelijkse leven, wat wij doen. We hoeven niet te wachten op een Yom Kippur en daar, daar, daar vragen we iets. Maar dat is op in elke toestand hebben we precies hetzelfde. We hoeven para-aduma. En dat is het geheim van die rode koe de zuivering van de rode koe was ook van dezelfde, ja, van dezelfde uh, soort, correctie. Er waren alleen maar negen. herinner je nog? Negen uh, rode koeien. En de tiende komt bij de gmartikoen. Want dat is ook net zo als de malgoed ja, moet tiends sferot hebben. Ja, in de, precies dezelfde waren er negen Eén van de uh, rode koe en de laatste komt bij de maartje Hoe zullen we dat leren? Het is een van de absolute topgeheimen dat rode koe ook traditionele joden, ze weten wel niets ervan, maar ze weten, ze wel be beven voor dit concept van het rode koe. Ze weten allemaal dat het hier zit iets wat eigenlijk de steen des aanstoots is. Daar zit de reding in. Maar wat is dat? Het is, zij noemen dat onverklaarbare wet. Nee, Omdat men kan het niet verklaren door traditie. Ja, de mens moet eerst werken aan zichzelf. Via de zogger, via um, de Kabbalah. Reinigen, zuiveren zichzelf. Opbouwen zichzelf. Laten gebeuren aan zichzelf. En niet met zijn hoofd. Proberen heersen en meer weten. Weten, weten, weten. Van weten komen we niet. Uh, dit geheim te weten. van het rode koe. Para-aduma. De regel 1 na de eerste punt. Waar Jensram, en lees daar goed. Dus lees daar zorgvuldig. Dus waar hij het dus in, in de zoger. waar hij. In pikudei zoger pikudei. Een na de tweede punt, woord timtsa in jan ze bazoger en verder zegt hij bovendien en verder zal hij dit aspect deze kwestie zal vinden in de zoger en hij geeft ook ons een andere plaats aan amor pagina p